De komende acht jaar is 200 miljoen euro beschikbaar voor de strijd tegen dementie. Daarvoor hebben de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een actieplan opgesteld. Zo moet uit onderzoek duidelijk worden hoe de ziekte kan worden vertraagd of voorkomen. Volgens minister Schippers neemt het aantal mensen met dementie snel toe, waardoor de ziektekosten hoog oplopen.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 Noord-Korea heeft de Verenigde Staten formeel bedreigd met een nucleaire aanval. Het staatspersbureau meldt dat het Noord-Koreaanse leger de definitieve goedkeuring heeft gekregen voor aanvallen op de VS, ook met nucleaire wapens. Het Pentagon en het Witte Huis zijn hiervan officieel op de hoogte gebracht, zo meldt het persbureau. Het weer, de zon gaat af en toe schijnen, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Het blijft wel droog en de middagtemperatuur ligt rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal. AMW ah, Verkeersinformatie. De werkzaamheden op de A6 Emmerloort-Lelystad bij de Ketelbrug zijn uitgelopen. Richting Lelystad vanuit Emmerloort is de weg nog dicht. Verkeer moet omrijden via de N50. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is donderdag 4 april. Goedemorgen. De storing bij ING is voorbij. Maar wij willen van de bank wel heel graag weten... hoe ze dit soort problemen in de toekomst gaan voorkomen. En of we niet te afhankelijk zijn geworden van online bankieren... Vraag van Michel van Eten, deskundige in banksystemen. Je hoort straks ook minister Schippers van Volksgezondheid... over het deltaplan dementie en het geld dat ze daarvoor uittrekt. En dat is de reactie van de Verenigde Staten... op alweer meer dreiging van Noord-Korea. We spreken de vereniging van exporteurs over hun verwachtingen voor 2013. En Tom Tom ...welke stad in Nederland het meest is dichtgeslipt. Mayno Remmers mag vanochtend als allereerste naar binnen. Waar eigenlijk, Mayno? Bij een gebouw waarvan het tien jaar duurde om het te verbouwen... ...het kostte 375 miljoen euro. Er zijn 80 zalen, 8.000 voorwerpen... ...waaronder één microfoon straks. En muziek is er ook in dit NOS Radio 1 journaal. Het eerste is van uh, Lily Allen. Zes minuten over zes is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Russische president Poetin komt volgende week naar Nederland. Hij opent dan met koningin Beatrix samen het museum in de Hermitage. En dan ook het Nederland-Rusland jaar 2013. Maar cultuur is niet het enige dat op de agenda staat. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... wil ook wel degelijk over de mensenrechten in Rusland spreken. Ik ben er wel bezorgd over. Uh, we zien een verslechtering van de situatie... En ik vind dat we als Europese Unie en ook als Nederland... Uh, duidelijk onze stem moeten laten horen. Uh, dat we ons daarover zorgen maken. Dat we hopen dat Rusland uh, weer tot een verbetering kan overgaan. Ja, dat ligt gevoelig. Hoe begin je daarover tegen Poetin? Nou, Timmermans heeft uh, al een tactiek. Het is ontzettend belangrijk dat je in de vorm hoffelijk bent. Dat je dus uh, mensen netjes benadert en netjes met ze spreekt. Maar in de inhoud hard bent. En dus in alle vriendelijkheid, maar toch in duidelijke bewoordingen, je zorgen kenbaar maakt en je afkeuring van, van mensenrechten. Recente voorbeelden van schendingen van mensenrechten... zijn onder meer de anti-homo-wetgeving die Rusland wil invoeren... en het opsluiten van de vrouw van de meidenband Pussy Riot... die kritiek had op Poetin. Mogelijk een op de vijf mensen krijgt in de toekomst te maken met dementie. Minister Schippers van Volksgezondheid presenteert vandaag een actieplan... waarin overheid en bedrijfsleven gaan samenwerken... in de strijd tegen de ziekte.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 Ook huizenbezitters in een verzorgingsinstelling die hun huis te koop hebben staan worden ontzien. Zij moeten de eigen bijdrage na de verkoop van hun huis met terugwerkende kracht terugbetalen. De opbrengst van de televisieactie voor Syrië is nog lager dan eerst werd gedacht. Dinsdag zeiden de samenwerkende hulporganisaties nog dat er 1,2 miljoen euro was opgehaald. Gisteren bleek dat het slechts zo'n 1 miljoen euro is. Voorzitter van de actie voor Syrië legt uit hoe het komt. We hebben altijd een startbedrag. Dat is het geld dat na verdeling van een vorige actie beschikbaar is. Dat was nu zo ongeveer 180.000 euro. Dat betekent dat we na de actie 1 miljoen hebben opgehaald. Die 1 miljoen euro wordt via een verdeelsleutel over 10 hulporganisaties verdeeld. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de mate waarin organisaties in het gebied actief zijn. Daarop is kritiek onder andere van Frank van der Linden, oud-directeur van Fairfood. Nou ja, dat is natuurlijk absurd. Die hele verdeelsleutel is absurd. Je zult per keer moeten gaan kijken van wat, welke organisaties zijn het best uh, voorbereid en in staat om daar de hulp in een bepaald rampgebied te, te, te verlenen. En die organisaties moeten dan het geld krijgen. Overigens kunt u nog steeds geld overmaken naar de actie voor Syrië op Giro 555. Eigenlijk zou het al 3 december van vorig jaar worden gevierd... het 125-jarig bestaan van Theater Carré in Amsterdam. Maar door het overlijden van acteur Jeroen Willems werd het toen afgelast. Gisteravond was het dan toch zover. Tal van artiesten toonden het brede repertoire van Carré. Ook over 125 jaar zal het theater er, volgens directeur Marlène van der Zwaan, nog steeds zijn. Het blijft een plek om lief te hebben. Uh, het blijft een plek waar de magie van het theater ademt in de gangen en die je voelt. Hij blijft een plek waar de generaties van nu en van morgen en overmorgen... zowel in de zaal als op het podium kunnen genieten. Ja, meer ook over Carré vindt u vandaag in de Volkskrant. 125 jaar Carré, koningin geeft er nog eens 25 jaar predikaat koninklijk bij. Maar vooral veel ING vanochtend in de ochtendbladen... Bijvoorbeeld de voorpagina van NRC Next... met de bekende leeuw um, daar en uh, ING... Verrekend in misrekening. Dus op het eind ING in het blauw. Misrekening. Door een storing bij ING voelde menigheen zich gisteren urenlang een stuk armer. Hoe internet de samenleving kan ontregelen, schrijft de krant. Het is ook de opening van de Telegraaf. De kop is daar: Storing bij ING zaait paniek. En het kan ook nog eens dramatische gevolgen hebben voor de winkeliers, stelt Detailhandel Nederland in de Telegraaf. Dat is ook wel een beetje de conclusie van het AD. Paniek en chaos na storing bij ING. Saldo ineens verdwenen opstopping bij kassa's. Volkswagen dan opent met dat deltaplan dementie. Die moet het kei, uh, tij keren, minister Schippers. Dus heeft u net al gehoord. Zij gaat daar uh, meer dan 30 miljoen euro voor uittrekken. En de investering heeft ook als doel werkzame medicijnen te ontwikkelen. Maakt dus deel uit van dat deltaplan. Dan Trouw. Deze krant opent met een verhaal over uh, reanimatie. Specialisten vinden dat huisartsen uh, realistische informatie moeten geven. Uh, moeten de... Te optimistische verwachtingen van ouderen bijstellen, vindt Ferenzo. Dat is de brancheorganisatie van specialisten in de ouderengeneeskunde. Want uh, er zijn kleine overlevingskansen. En dat vinden dat, dat ze dat moeten doorgeven. En Nog even schokkend nieuws in de Telegraaf. Want het tapbiertje van Heineken wordt duurder... Jazeker. Heineken verhoogt deze maand zijn bierprijzen voor de horeca. Vat van 30 liter gaat uh, meer kosten. Zo'n 7 tot 8 euro. Prijsverhoging van 5 procent. En dat is volgens Heineken om een gezonde bedrijfsvoering te continueren. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien. Het NOS Radio 1-journaal. I saw the light was dat van uh, Tottenham. Gewone stervelingen moeten nog meer dan een week wachten. Maar Mino Remmers mag al naar binnen. Zo dadelijk ben je eigenlijk al binnen, Mino. Nee. Oh. nee. Er staan allemaal nog hekken. Je kan ook nog niet onder het museum doorlopen, hè, die oude passage. Dat dus wordt nog eigenlijk heel druk gestraten maakt. En u, u moet ook nog naar binnen, hè? Ja, maar wij hebben een uh, privé-ingang natuurlijk. Ja. U bent van de catering, zegt u net. Ja, ik ben van catering. Dus u hebt het al gezien? Ik heb het van binnen gezien, ja. Meerdere oh, malen. Het is prachtig. Ja, het is echt uh, fantastisch. Het is alleen eromheen is het nog een beetje een bouwputje, hè? Ja, maar we hebben het nog eventjes natuurlijk voordat de koningin komt. Dus dat komt ja, goed. Het is een van de laatste daden van Hare majesteit, Koningin Beatrix, denk ik. Opening van het Rijksmuseum. Klopt? Ja, dat klopt. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaat doen en hoe het afscheid is van haar. Ja. toch? Ja, het heeft een hele tijd geduurd, hè. Ja, het heeft een hele tijd geduurd. Maar als je binnenkijkt, dan... Uh, Snap je waarom. Begrijpt, dan snappen we waarom je... Ja, ja. ja. Weet je ook waar met 125 miljoen euro duurder is uitgevallen? Ik moet een beetje terugdenken aan... Uh, ik, volgens mij was het 2006... Toen zijn we hier ook al eens binnen geweest. Toen was die hele restauratie eigenlijk. Net? Ja, dat was net begonnen. 20 april 2006. Ja. Toen waren we onder andere in de bibliotheek van het Rijksmuseum. Daar waren toen studenten van de MBO-opleiding decoratieschilderen uit Bokstel, Brabant. En die vertellen, vertelden toen dat ze een fondlaag aan het aanbrengen zijn. Luister eventjes naar hoe ze toen aan het werk waren. Uh, we gaan een fondlaag opbrengen. Dus Wat? Een fondlaag. Ah. Een soort zat. is dat. Ja. Er zitten twee jongens met een witte kwast in een totaal ontakeld Rijksmuseum. Kom eens iets dichterbij, want anders komt kan, kan een valk in de verfpot. Ja. Heb je mooie dingen gevonden? Uh, hier in het Rijksmuseum, ja. Ik, uh, wat ik hier doe, ik vind best mooi werk. en uh, Veel variatie. Gelukkig maar. Ja, gelukkig maar ja. Maar wat, wat, uh, wat hebben jullie gevonden bijvoorbeeld? Want we staan nu in de trappenhal. Ik ken dit nog als de oude ingang. Ja, we zijn uh, begonnen in de bibliotheek. Daar zijn we net uh, mee klaar. En nu uh, zijn we hier dan uh, overal de frontlagend aanbrengen... zodat we dadelijk uh, de decoraties kunnen gaan toepassen. Dus uh, dan komt dit weer opnieuw op, precies zoals het was? Ja, precies zoals het was. En in de, in de oude staat terugbrengen. Ja, hoe is het om dat te doen in zo'n eeuwenoud gebouw? Uh, ja, ik vind het wel heel mooi. Ja, het is gewoon heel apart. Niet iedereen krijgt deze kans. En het is leuk dat wij deze, deze kans kunnen gebruiken. Studenten decoratieschilderen, ja. Er was een tijd dat uh, prachtig schilderwerk werd weggekalkt. Want heel veel ruimte binnen in het Rijksmuseum waren wit uh, gemaakt. Dat ja, was toen de visie hè, uh, voor de oorlog. Dat ze dachten, ja, dan komen de kunstwerken beter tot uiting. Dus weg met al die decoratiewerken. Nou, dat is allemaal in oude luister hersteld. Zeven jaar verder zijn we inmiddels. Ik ben razend benieuwd. Nou, en we met jou dus volgen we jou op jouw tocht door het vernieuwde Rijksmuseum. Marjano was is daar vanochtend. We hoorden net al eventjes over 125 jaar carré. Het jubileum werd gisteravond gevierd. In december werd het afgelast, weet u nog, omdat acteur Jeroen Willems overleed bij de repetities. De die met vallen en opstaan blijven geloven. Voor de voorstelling werd toch even stilgestaan bij het overlijden van acteur Jeroen Willems. Op 3 december zou er namelijk dit feestje gevierd worden. Maar door zijn overlijden werd het afgelast. De directeur van Carré, Madeleine van der Zwaan, stond daar even bij stil. We zijn de avond qua opzet begonnen in zijn totaliteit zoals we hem toen ook hadden. 3 december konden we uiteraard niet spelen. Simpelweg, wij konden het niet. Maar het was ook niet het moment om überhaupt aan feest te denken. Uh, met vrijwel dezelfde ploegartiesten hebben we vanavond het programma weer gedaan. We hebben een prelude toegevoegd. We zijn de avond gestart met Herman Vinkers. Die het prachtige nummer achter de vleugel speelde daar in de hemel. En dat heb ik vervolgens namens alle medewerkers van deze avond opgedragen aan Jeroen Willems. En ik heb daar uh, even kort stilgestaan. had ja, toch bij de achtbaan van emoties. die uh, tussen 3 december en nu. Ja, allemaal hebben plaatsgevonden bij ons allemaal. En dat maakt deze avond in heel veel opzichten echt heel bijzonder. De voorstelling die was heel gemaleerd, heel breed. We zagen Marco Bossato, we zagen Paul van Vliet. We zagen een stukje ballet, we zagen een stukje uit de voorstelling Moeder, ik wil bij de revue. We zagen Kleinkunst met Simone Kleinsma. Zat daar een beetje een idee achter? Ik heb het idee van wel. Ja, ja gelukkig wel. Uh, het idee is: ik heb, uh, ik heb alle artiesten persoonlijk gevraagd. Het zijn allemaal mensen die die raken, die mij raken. Uh, het zijn carré -artiesten. En we hebben getracht in, in een anderhalf uur. Het is natuurlijk onmogelijk, maar toch de breedte van het repertoire van Carré te laten zien. En dat allemaal ja, door toch mensen ja, die alleen maar lief van hebben. Het was dus een brede voorstelling met veel verschillende soorten artiesten. Maar wat vond het publiek ervan? Het geheel op zich kwam heel harmonieus op me over. En ja, gewoon mooi feest. Ja, ik vind dat genoeg. Uh, Claudia de Bray vond ik erg fraai, moet ik zeggen. Verrassend. En behalve Vliet natuurlijk. Ja, dat blijft een fenomeen. Fantastisch, op die leeftijd geweldig. Ja. Wist u ook nog iets? Ja, Joep van het Heck. Daar zat ik eigenlijk ook een beetje voor. Maar, uh... Ja, die, uh, die nee, was er ik niet. Vond allemaal geweldig. Dans was geweldig. Uh, Marco Bozzato was heel, goed. Was heel erg goed. Het was een zeer gemêleerde show. Heel verschillend. Wat vond ja, u inderdaad. daarvan? Nou, dat is wel heel prettig. Dan blijf je goed wakker. Dus het, het is echt Carré. Mevrouw van der Zwaan. Carré bestaat 125 jaar. Ooit begonnen als circus. Nu een theater. Probeer eens te beschetsen waar Carré over 125 jaar staat. het blijft een plek om lief te hebben. Uh, het blijft een plek waar de magie van het theater uh, ademt uh, in, in de gangen en die je voelt. Het blijft een plek waar de generaties van nu en van morgen en overmorgen zowel in de zaal als op het podium kunnen genieten. 125 jaar, carré, hoorde een verslag van John Sarbach. Gaan ja, we naar Spanje. Dat wordt ieder jaar geteisterd door bosbranden, natte winters... en daarna ineens keurkdroge zomers zorgen ervoor dat er weinig voor nodig is. Voor een flinke fik. Vaak op plekken waar de brandweer maar moeilijk bij kan komen. Om er nou voor te zorgen dat er snel gereageerd wordt... is er nu een app voor de mobiele telefoon... waarmee hulpverleners en ook burgers een brand kunnen melden... en al zoveel mogelijk informatie kunnen oh. geven. Respondent Jessica van Spengen ging het bos in met de maker van de app. Met zijn smartphone maakt hij wat foto's. Por ejemplo, si vemos una columna de humo van een denkbeeldige brand. Dus apuntamos. Pulsamos. Eugenio Herrero, bedenker van de app. Y enviamos la fotografía. En deze wordt doorgestuurd, komt in de meldkamer terecht van de brandweer. Ja. Hoeveel mensen gebruiken nu de app? In hay 15 er zijn nu 15.000 mensen die het gebruiken, voornamelijk in de regio Madrid. En het doel is dat het ook in de rest van Spanje gebruikt gaat worden. We staan in de meldkamer van Alcorcon. Deze foto is aangekomen. En wat staat er dan allemaal bij? Pues tiene la posición exacta del suceso. Je ziet hier ook de temperatuur, de snelheid van de wind. De vochtigheid en heel belangrijk ook een kaartje. En daarop zie je precies waar de melding vandaan komt het belangrijkste probleem dat we de bomberen hebben... is de exacte informatie incendios waar de rescates of de rescaties ir. Carlos Novillo, van de brandweer hier in Alcorcon. Ja, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, zegt hij... is dat we snel weten waar de brand exact is. Maar belangrijk ook is dat hij al een foto stuurt... voordat we de kazerne afrijden. En op die manier weten we al iets meer over de brand. Maar het is maar een foto. Wat we hebben is mensen die via ja, de telefoon ons een situatie van stress Op dit moment moeten we het doen met een bericht via de telefoon. Mensen die beschrijven wat er gebeurt. Een foto geeft ons met onze ervaring toch meer informatie. En De verwoesting van het bos is natuurlijk niet het enige probleem. Afgelopen jaar werd er 165.000 hectare aan bos verwoest in Spanje. Zo werd berekend door het ministerie van Landbouw. Maar er kwamen ook tien mensen om het leven. We zijn een stukje verder opgereden. Hier is twee jaar geleden een bosbrand geweest. De bast heeft het wel gehouden. Ik kan het nog wel zien. Dit is helemaal zwart geblakerd. De species de arbelen Spanyola's zijn adaptado aan los incendios. De bomen hier hebben een bast en die kan wel tegen een stootje. Er zit voldoende vocht in de stam. Het incendio passava en el abol podia zeger viviende. Nou wordt er door bosbeheer ook geklaagd dat maar 13% van het bos in Spanje goed wordt onderhouden. Zou dat ook niet helpen? Het probleem is dat zijde abandonando kijken la praktica del ganado. Voorheen waren het vooral de koeien, het vee op het land dat. Ervoor zorgde dat er weinig onderhoud nodig was. Dat wordt steeds minder en daarom moeten we wel zorgen dat de bossen schoon blijven. Afgelopen weken regende het enorm op veel plekken in Spanje. Helpt dat? Dat is juist heel gevaarlijk, want planten, bloemen, lage vegetatie heeft goed de kans gekregen om te groeien... En dan komt straks in één keer de droogte, die zo bekend is in Spanje. En dat zorgt juist voor het gevaar. A partir mes que viene hasta el verano, intentar eliminar toda esa hierba seca y que incendios. Ja, dus ze moeten hier extra scherp zijn de komende tijd. Een mooie manier om die nieuwe app uit te proberen. Zodat de bosbranden in Spanje misschien deze zomer iets sneller opgespoord en dus ook geblust kunnen worden. Een reportage hoort u van de correspondent Jessica van Spek. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. In de Champions League werden gisteravond twee wedstrijden gespeeld in de kwartfinale. Real Madrid had op eigen veld niet heel veel moeite met Galatasaray. boekte een royale overwinning, zag verslaggever Andy Houtkamp. Real Madrid had een makkelijk avondje. Na negen minuten kwamen ze al op 1-0 in het eigen stadion. door Cristiano Ronaldo. Na een prachtige assist van Euziel. En in de 29e minuut Benzema 2-0. Ja, en toen was het eigenlijk al gespeeld, deze wedstrijd. Het werd uiteindelijk nog 3-0 door Higuain... Maar 3-0 is dus meer dan genoeg voor Real Madrid. En Galatasaray dan? Kon dat helemaal niets? Nee, heel weinig. Wessie Snijder begon in de basis, maar werd in de rust gewisseld. Een hele fletse, matige eerste helft had hij gespeeld. En werd dan ook terecht vervangen. In de tweede helft ook nog een andere oude bekende, Nordin Amrabat die in het veld kwam. Maar ook hij kon niet veel voor Galatasaray betekenen. Real Madrid wint Duidelijk, 3-0 van Galatasaray. Een debutant in de Champions League, Malaga... speelde thuis tegen Borussia Dortmund. In die wedstrijd werd niet gescoord. even Bas Tiggelen. Ja, en daarmee doet, uh, vind ik toch met name Dortmund zichzelf wat tekort. ploeg zal best tevreden zijn met een gelijk spel in een uitwedstrijd. Dat geldt Europees toch nog altijd wel als aardig. Maar Dortmund heeft wel de betere kansen gekregen... en had echt moeten scoren. Bijna onduits dat alle kansen werden gemist. Grote kansen ook, met name Lewandowski... Die vanaf de penalty een keer over de bal heen maiden. Dat zijn, zoals dat in jargon heet, kansen die er op dit niveau in moeten. Daarmee zou de wedstrijd al beslist zijn geweest. Nu heeft Malaga nog de hoop dat het voor een stuntje zou kunnen zorgen... in Duitsland volgende week. Maar onder normale omstandigheden is Dortmund de favoriet... voor een plaats in de halve finale. En Bas zei het al. Returns van beide wedstrijden zijn dinsdag. Wielrenner Marcel Kittel heeft de Scheldeprijs gewonnen. In de sprint was de renner van de Nederlandse Argo Shimano-ploeg... te sterk voor Mark Cavendish en Barry Marcus. En straks na half zeven hoort u een reportage vanuit Dokkum. De fabriek voor vangrails daar moet sluiten. Maar de werknemers en hun partners geven zich niet zomaar gewonnen. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half zeven. Dorot Megens, goedemorgen, goedemorgen met het NOS Journaal. Hallo.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 Noord-Korea heeft gedreigd de Verenigde Staten aan te vallen met nucleaire wapens. Het staatspersbureau meldt dat het leger de definitieve goedkeuring heeft gekregen voor aanvallen op de VS. Pentagon en het Witte Huis zijn hiervan officieel op de hoogte gebracht. En president Obama levert 5% van zijn salaris in uit solidariteit met de federale ambtenaren. Die moeten onbetaald verlof nemen als gevolg van forse bezuinigingen. En Obama levert zijn salaris met terugwerkende kracht in per 1 maart. Het moment waarop de bezuinigingsmaatregelen ingingen. Het weer nog, af en toe zon, maar ook vaak Wolkenvelden blijft wel droog. Het wordt ongeveer 6 graden. De noordoostenwind waait matig tot krachtig. Morgen verandert er weinig. In het weekend neemt de wind af en dan volgt meer zon. Dan wordt het ongeveer 8 graden. Verkeersinformatie naar de AWB. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen even met wat uitgelopen werkzaamheden op de A6... vanuit Emmeloord naar Lelystad. Daar zijn werkzaamheden bij de Ketelbrug. Zouden tot een uurtje of 5, 6 geduurd hebben vanochtend... maar ze zijn nog steeds bezig... Dus de weg is nog steeds afgesloten. Verkeer richting de Randstad kan dan ook beter omrijden um, via Kampen over de N50 en de A28. Dan wat korte files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend zuid 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. bij Rotterdam-Charloes. En een stukje verderop bij Spijkenisse een file van 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het Radio 1-journaal. Een nieuwe indeling van sociale klassen zorgt onder Britten voor discussie. Hoort u zo'n reportage over. En de Amerikaanse defensieminister Hegel begint zich toch een beetje zorgen te maken over Noord-Korea. Ja, daarom sturen de Amerikanen nu extra raketafweersystemen naar Guam... basis in de Stille Oceaan. Pentagon heeft dit besloten na weer nieuwe dreigementen vanuit Noord-Korea. Kim Jong-un heeft zijn militairen nu toestemming gegeven... voor een nucleaire aanval tegen de Verenigde Staten. En deze escalatie viel samen met de eerste speech... van de nieuwe minister van Defensie, Chuck Hagel, over zijn beleid. Correspondent Wessel Dion in Washington, daar hebben we nu contact mee, Wessel. Hoe serieus neemt Hegel al die verhitte retoriek uit Pyongyang? Het Witte Huis liet gisteren nog weten, we zien geen troepenbewegingen in Noord-Korea. Met andere woorden, niks duidt erop dat er iets gaat gebeuren dat er een aanval aankomt. Maar Hegel in zijn speech, hij klonk toch wat verontruster. Some of the actions they've taken over the last few weeks present a, a, a real and clear danger and threat to the interests certainly uh, of our allies, starting with South Korea and Japan, uh, and also the threats the, that the North Koreans have leveled directly at the United States uh, regarding our base in Guam.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 Ja, kan je dan zeggen dat de vrees groter wordt aan de Amerikaanse kant, Dat het echt fout kan gaan? Dat het niet bij retoriek blijft vanuit Noord-Korea? Nou, het hele probleem, het hele punt is natuurlijk dat niemand natuurlijk precies weet wat er daar gebeurt. Wat er precies omgaat in het hoofd van Kim Jong-un. Of de mensen die hem aansturen. De Amerikanen hebben geen informanten ter plekke. Ze hebben alleen maar satellietbeelden en, en die nieuwsberichten die wij ook allemaal zien. Van die, van die Noord-Koreaanse persbureaus. Dus vandaar dat Hegel het zekere voor het onzekere neemt it only takes uh being wrong once and i don't want to be the secretary of defense who was wrong once so we will continue to take uh, these threats seriously i hope the north uh uh will uh, ratchet this very dangerous rhetoric down it only takes being wrong once met andere woorden voor een kernoorlog hoef je maar één foutje te maken en ik wil niet de minister zijn die die ene fout maakt dus Hegel, hij neemt gewoon alle voorzorgsmaatregelen. Hij interpreteert niet. Hij gaat er gewoon uit van wat hij hoort van Kim Jong-un. He, he, Hegel doet dit ook om Kim te laten weten dat hij hem serieus neemt. Dat dit geen spelletje is. Dus hij doet dit niet om te intimideren. Juist, maar ook hopend dat Noord-Korea nu de weg dan naar de vrede vindt, zoals Hegel zegt. Het is natuurlijk ook lastig voor hem. Hij is nieuw, hè? Chuck Hegel. De eerste keer was dit ook dat hij iets zei over zijn plannen met defensie. Wat voor een indruk heeft hij achtergelaten? Nou, er stond hier vooral een heel voorzichtige minister. Hij zei dat Amerika niet de luxe heeft dat het zich kan terugtrekken uit de wereld. Maar dat het, zich wel, dat het wel heel erg goed moet nadenken over hoe het uh, zijn machtige leger inzet. En hij zei daarmee zijn fouten gemaakt in het verleden. Dat doelde hij natuurlijk heel duidelijk op Irak. Dus hier stond zeker niet een minister zoals een, zoals een Rumsfeld of een Cheney. Die nou eens uh, zin heeft in een nieuwe oorlog. Hier stond eigenlijk vooral een minister die zijn mensen, de militairen voorbereid op gewoon hele zware bezuinigingen die er nu aan zitten te komen... die echt de capaciteit van het Amerikaanse leger gaan aantasten. En daar ging eigenlijk het grootste deel van die speech van Hegel over... en niet over Korea. Wessel de Jong vanuit Washington... over de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hegel. Terug naar eigen land, naar Dokkum, want al vijf weken is er arbeidsonrust... bij vangrailproducent Prins daar... Het Noorse moederbedrijf wil de Friese vestiging sluiten... en de productie overhevelen naar Duitsland of Polen. Maar de 34 werknemers geven zich niet zomaar gewonnen. En al helemaal niet de echtgenotes, de partners... merkt de verslaggever Jeroen Schutijzer bij de Fabriekspoort. Zullen we even naar die spandoeken lopen? Want die hangen jullie elke ochtend op. Die halen we ook steeds weer weg. Waarom moet dat? Nou, de directeur vindt het niet leuk dat die boel hier blijft hangen... want dan kun je gewoon van de weg af heel goed zien dat hier actie gevoerd wordt. Wat staat erop? Onze man staat straks op straat... maar de directie weet van de prins geen kwaad. Prins is het bedrijf waar onze mannen werken. En daar wordt onder andere vangrail geproduceerd. En u heeft ook allemaal vuilniszak hier aan een hek hangen. Afgedankte walsen staat er op deze vuilniszak... Ja, dat symboliseert het feit dat onze mannen zich als een vuilniszak op straat eh, gevoeld zetten. De meeste van deze mensen die zijn hier 30 jaar of langer in dienst. Ja, Gerda Vis. En wat nou eigenlijk het bijzondere is van deze actie in Dokkum... dat de echtgenotes en de partners meedoen. Ja, Willem kwam op een gegeven moment thuis van ik eh, ben ontslagen. En dan word je eigenlijk heel erg boos... Want vorig jaar hadden we hier met z'n allen een feestje. En daar hebben wij nog getoost op de goede resultaten van Prins in Dokkum. Nou, als je nou zoveel jaren op straat komt te staan... en dan misschien drie jaar WW krijgt en daarna in de bijstand komt... en dan hier in uh, Noord-Oost-Friesland eigenlijk geen baan kunt vinden... dan is het gewoon uitzichtloos. En ja, dat is iets waar wij uh, als vrouwencomité uh, ons niet bij neerleggen. En toen hebben we gezegd, jongens, wij gaan achter ma onze mannen staan... wat dit betreft ook, en dan gaan wij actie voeren. En dat duurt nou al een week of vier, vijf? Ja, dat duurt zeker nu al vijf weken. En mijn man bijvoorbeeld werkt hier 45 jaar. Heeft dus de leeftijd van 60 plus. Ja. Zie dan maar eens uh, aan het werk nog te komen. Greetje, goedemorgen. Voelt u zich ook als zo'n... Uh... Ja, het grappige was, ja, grappig is niet een goede woordkeuze, denk ik. Maar dat ik steeds al zei, ik voel me net zo'n grijze container die aan de weg wordt gezet. Ik heb meer dan 34 jaar daar bij die bank gewerkt. En ik voel als geen ander, denk ik, wat die jongens hier voelen. Uw man werkt hier ook nog? Bij Prins. Dat zou toch wat zijn straks, alle twee opeens zonder werk? Ja, dat is ook niet leuk. Ik zeg nog steeds, het gaat wel goed, maar het is niet vrolijk. Ja, wat kunt u nou nog doen? Ik heb geen idee. Ik, ik denk uh, onze mannen steunen en uh, hopen dat met de acties die je voert... en de aandacht die, uh, die we krijgen, er ogen geopend worden... die tot, tot dusver gesloten bleven. Ik heb zoiets van, ja, dit kan toch niet waar zijn... dat dit gebeurt in een beschaafd land als Nederland. Anne van Dijk ja. van de FNV Metaal. Dat is toch wat, dat die vrouwen hier al weken buiten staan in de kou? Echtgenoten uh, hebben trouwens uh, 14 dagen gestaakt voor hetzelfde doel, het openblijven van de productie en een goed sociaal plan. Nou werd deze fabriek in 2010 overgenomen ja, door een Noors bedrijf. En die hebben toen allerlei beloftes gedaan. Wat was eigenlijk de bedoeling van dat bedrijf? Misschien in de aanvang uh, niet uh, het sluiten, maar al snel was dat wel de bedoeling. Men ging namelijk een paar bedrijven overnemen in Duitsland en Polen. En kennelijk heeft men daar uh, meer belang bij dan bij Prins in Dokkum. Er zijn trouwens nog twee PvdA-kamerleden... die vragen hadden gesteld aan minister Ascher over deze fabriek. Dan volgens Omroep Friesland, die ik zo straks gehoord heb... is daar niks uitgekomen in de zin dat Ascher het betreurt... dat de productie verplaatst wordt. Maar hij wil zich daar niet mee bemoeien. Dus daar heeft u niks aan? Daar heb ik niks aan, nee. Het is tien over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nederland 3 bestaat 25 jaar. En de netcoördinator, Roel Lips, maakt zich zorgen over de toekomst. We spreken hem straks. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De Britten zijn geobsedeerd door hun sociale achtergrond. Al eeuwenlang is Groot-Brittannië in vier sociale klassen verdeeld, maar er is verandering in gekomen. Sociologen hebben nieuwe verdeling gemaakt van de samenleving. De Britten hebben daardoor een nieuw gespreksonderwerp. I look down on him because I am upper class. I look up to him because he is upper class. But I look down on him because he is lower class. I am middle class. I know my place. De elite, de middenklasse, de arbeidersklasse en de armen. Al eeuwenlang wordt de klassegeobsedeerde Britse samenleving op deze manier verdeeld. Maar daar is verandering in gekomen: class, middle class, upper class, no more. How Britain is now divided into seven different classes. Sociologen van de BBC ondervroegen ruim 150.000 mensen over hun leven. En anders dan vroeger werd dit keer niet alleen je beroep en vermogen meegerekend... maar ook wie je kent en wat je doet in je vrije tijd. De uitkomst? Groot-Brittannië is drie nieuwe sociale klassen rijker. De technische middenklassen, zoals laboratoriummedewerkers en IT-mensen. De nieuwrijke arbeiders, niet hoogopgeleid, maar wel erg betrokken bij de samenleving. En dan de opkomende dienstverleningsklassen. De kinderen van de traditionele middenklassen... Die hoogopgeleid zijn, geïnteresseerd in cultuur, maar niet zoveel verdienen. Maar wat schieten de Britten op te weten in welke klassen ze horen? Volgens Peter York, auteur en cultureel deskundige, zitten vooral bedrijven om zulk soort informatie te springen. And market researchers do They cut the population up into little bits. To what they want to sell het rigide klassenstelsel, zoals het Verenigd Koninkrijk dat kende... mag dan misschien vervaagd zijn en nu verdeeld in meerdere groepen. Ook uit dit onderzoek blijkt weer dat de Britten zo geobsedeerd zijn... door hun sociale achtergrond als altijd. The British are de Britten heel anders Het is niet dat de Britten uniek the zijn... maar de manier denken is anders. Dus je krijgt mensen die zeggen... Sociale verdeeldheid bestaat in elk land, zegt Peter York hier. Maar Britten zijn trots op hun achtergrond. Zo trots zelfs dat sommige mensen beweren bij de arbeidersklasse te horen... terwijl ze die al lang achter zich hebben gelaten. Om te zien tot welke klasse je behoort, volgens de onderzoekers, heeft de BBC een vragenlijst op de website staan. Vul die in en je zult zien in welke sociale klasse je bevindt. Inmiddels is dat het meest bezochte artikel van de website. De Britse obsessie met klasse is dus nog steeds springlevend. Zelfs de presentatoren kunnen het niet laten. Nou, Are you in that? Yes, like yes. most... En zo zal het ook in menig Brits huiskamer gaan. You Uiteraard vul de correspondent Anne Sade zelf ook even de vragenlijst in. Zij blijkt een emergency service worker te zijn. Dat wil zeggen ze is arm, maar cultureel zeer onderlegd. Kiesinformatie dan. John Bakker bij de Awb. John, uitgelopen werkzaamheden vanochtend? Ja, maar ze zijn klaar. Ah. Dus uh, de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad is ook weer toegankelijk voor het verkeer. De werkzaamheden bij de Ketelbrug uh, zijn in ieder geval voor vannacht uh, helemaal klaar. Op de A7 van Horenaar naar Zandam, de gebruikelijke file bij Weidewormer. Drie kilometer. En een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Akkersloot Zorgt daar voor twee kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook nog wat vertraging op de A15, Rotterdam richting Europort. Bij Rotterdam charloes 4 kilometer. En verderop bij Hoogvliet 3 kilometer. Nou, soms zit het mee, soms zit het tegen. Wat verwacht je ervan voor half negen? Ja, we gaan toch maar weer uit van een redelijk normale spits. Het is prima weer, dus waarom zal het uit de hand moeten lopen? Normaal gesproken op donderdagochtend in april zo'n 150 kilometer. John Bakker bij de ANWB, dankjewel. All alone on the road, done my miles now.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 Emotionally involved, we got emotionally involved again. Save my soul, and it shows such a friend to me. All I know is you're so close now with family.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 forgive myself if I lose you I'll never forgive myself if I lose you Oh Never forgive myself if I lose you My whole life You got emotional emotional Simons hoort u, en hij is emotioneel involved. Zou Marno Remmers dat ook zijn vanochtend? Ik Vermoed van wel. Beatrix, uh, Onze kodiën opent op 13 april het Rijksmuseum. Na tien jaar verbouwen, betekent dat, Marno, dat wij daar ook weer onderdoor kunnen fietsen met z'n allen? Dat is een hele discussie geweest, hè, dat fietsen er onderdoor. Nou, voorlopig valt er nog niks te fietsen, want uh, er staan nog diksies buiten en... Uh... Kijk, je hoort het, hè? Grote hekwerken. Want uh, ja, de verbouwing rond het museum is nog in volle gang. Dan gaat het om de straten en de, de, de straten naast het museum. Kunnen we er straks onderdoor door fietsen, eigenlijk? Ja, dat kan. Ja, hè? Ja. Uh, volgens mij moest van de fietsenvereniging Amsterdam dat uh, mogelijk ja, blijven. Het is een heel gedoe geweest, geloof ik. Ja, uh, die hebben we er hard voor gevochten. Ja, ik praat uh, nu met Evi Vingerling. Zij won vorig jaar met drie anderen de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Vier kunstenaars werden uitgekozen uit 200 inzendingen. En ja, ik kan me voorstellen dat een kunstenaar ook erg benieuwd is... hoe het binnen is geworden. Ja, ik ben heel benieuwd. Niks gezien nog? Uh, een klein beetje. Gisteravond op tv en, en af en toe een beeld hier en daar. Maar niet echt een, uh, niet een hoop, nee. nee er is, ja, ik ben er dus... Uh, uh, nou, dat was in 2006. We hebben dat straks een fragment laten horen. Hè, dat studenten bezig zijn om oude sierkunst van het gebouw weer uh, ja, in oude gloer te stellen. Dus het was allemaal weggekalkt wit. Men vond toen mm -hmm. kunst moet je laten zien in een neutrale ruimte. Dus alles was wit gekalkt aan de binnenkant. Ja, dat vonden ze toen. Ja, ik ben benieuwd wat er nu... Ik uh, geloof uh, dat het nu donker van kleur is, hè, voor een deel. Ja? Een gebouw van uh, architect Kuiper... die volgens mij ook het station in Amsterdam heeft neergezet. Mm -hmm. Uit 1885. Uh, vaak binnen geweest vroeger? Ja, ik ben wel, uh, ik denk... Iets van acht keer geweest in mijn leven, zoiets. Maar ik denk de afgelopen vier keer was in die kleine vleugel daar links. Tijdens mijn studie en daarna. Ja. Het kleine stuk wat toen nog open was. Ja, ja. ik ben heel benieuwd naar de grote zalen en zo. En die licht, die dakramen, dat belooft veel. Vind ik. En hoe de nachtwacht staat die vorige week volgens mij naar binnen is gerold. Ja. Onder, onder zware beveiliging. Ja, en die staat op de oude plek volgens mij. Hè? Dat zeiden ze. Ja. Dat zag ik gisteren. Ik geloof dat we om zeven uur naar binnen mogen. We hebben al mensen van de catering gezien, die zijn al naar binnen. Maar ja, we lopen er een beetje omheen. En dan valt ook pas op, omdat er nu veel bouwhekken weg zijn... Ja, de enorme omvang ook van het museum. Een museum waar toch heel veel toeristen de afgelopen jaren... gedeeltelijk voor niks naartoe zijn gekomen. Hè. Die, die troffen dit aan. Ja, dat was waarschijnlijk wel een teleurstelling. Ja. Maar daarom waren de rijen ook zo lang bij het Van Gogh Museum. <lacht> maar daar is ook wel wat moois te zien, hoor. Ja. Dat niet. Maar waar, euh, ja, waar zijn we het meest benieuwd naar? Uh, ja, ik ben benieuwd naar uh, al, de, al de schilderijen eigenlijk. En ook, uh, ik hoorde dat er een soort opstelling was die uh, meubels en, en uh, porselein uit de tijd uh, uh, mengde met de kunst uit, de, uit die, dat diezelfde periode. En dat vind ik ook wel een mooi idee. Ik ben, ja, ik ben gewoon benieuwd naar de kunst. Ja, een bijzonderheid is ook dat er uh, hedendaagse dingen uh, te zien zijn. Oh. Er ligt een, een nog omstreden voorwerp binnen. Hm? Ja, het, volgens mij is dat het pistool waar Pim Fortuyn mee is doodgeschoten. Oh, dat vind ik, dat vind ik wel heftig. Ja, dat wordt nog niet te geloof ik. Oh, nou... Maar het is wel een geschiedenisvoorwerp, natuurlijk. Ja. Maar is, is dat nou kunst? Nou, nee, ik denk het niet, nee. Dat is gewoon meer geschiedenis, maar wel een beetje een raar stukje. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die kwesties, daar moeten we straks nog maar eens over hebben. Dan, dan spreken we ook nog met iemand die druk in de weer is geweest... met uh, de verbouwing van het uh, museum. En om negen uur dan worden de ministers ontvangen. Uh, die kunnen dan ook vast een kijkje nemen. En inderdaad, ja, tot, 2013, uh, uh, 13, uh, tot, 2013, tot 13 april moet de wacht zal een van de laatste handelingen zijn... van uh, koningin Beatrix dat ze dit Rijksmuseum gaat openen. Uh, er staat hier voor ons een groot bord... Mede gesponsord door een bank die een klein computerprobleempje had wow. gisteren, dat we nog tien ja, dagen, gaan we nog spreken, <laughs> twee, trouwens, ja. ja tien nachten, twee uur en acht minuten moeten wachten dat de eerste bezoeker echt naar binnen kan. Remmers hoorde u en ik zei het al eventjes. ING gaan we nog spreken vanochtend. Blijf luisteren. Goedemiddag. Vanaf vandaag heeft ons land er een nieuw televisienet bij. Nederland 3.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 En bij je, las het journaal van 4 april 1988, vandaag precies 25 jaar geleden. Het ging over de start van een nieuwe televisiezender, Nederland 3. Roeklips, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Netcoördinator van Nederland 3. Maar ja. 25 jaar geleden was u ook bij die allereerste uitzendingen van die zender. Hoe zat dat? Uh, ik was op dat moment programmamaker. Ik was als redacteur in dienst bij de Icon-televisie. En de ICOM die maakte samen met uh, onder andere Sees aan het Straat uh, het eerste jeugdprogramma. En uh, daar was ik bij betrokken toen. Ja, uh, dus u bent wel minister in Nederland 3 dan eigenlijk. <laughs> ben u nou, nu ik... mee weggegaan? <laughs> nou, ik heb in de loop van de jaren een hoop andere, ben, ben andere programma's ja, betrokken geweest op andere zenders. Ja. Ja, zo. Meneer Lips, ja. waarom moest er destijds een zender bijkomen? Waar was Nederland 3 voor bedoeld? Eh... Uh... Nou, ik ben daar zelf op die manier eigenlijk niet bij betrokken geweest. Maar wat ik, eh, als ik dat zelf zo terughaalde, was toen in Nederland was er sprake van dat er ook commerciële concurrentie zou komen. Mm -hmm. eh, Veronique die eh, zou er aankomen, die was er toen nog niet. En eh, er is toen eh, over nagedacht, ook binnen de publieke van eh, wij moeten met onze programmering eh, ons daar beter op gaan voorbereiden. En eh, daaruit voortgekomen onder andere is eh, Nederland 3. Ja, Nederland 3. In de loop van die 25 jaar is daar natuurlijk ook uh, het nodige uh, veranderd. Hey, eerst was het dus een beetje die vergaarbak. Nu is dat weer een tijdje voor jongeren en jongvolwassenen. Even een paar van die pijlers die hebben we achter elkaar gezet. Luistert u mee. Nu bij Zeppelin, Sesamstraat. Worden van alles langskomen. Zeppelin, de wereld rijdt door en pro op het eind. Um, is dit zoals het bedoeld was uiteindelijk? Is, is het gelukt om met Nederland 3 die commerciële concurrentie aan te gaan? Nou ja, kijk, in de loop van de jaren heeft Nederland 3 zich erg ontwikkeld. Ik denk dat Nederland 3 vooral heel sterk in is gebleken. En dat was ook in de begintijd van Nederland 3 dat er veel vernieuwing vandaan is gekomen. Mm -hmm. Je laat nu een aantal succesvolle programmeringen uh, horen van dit moment. Maar als we wat verder teruggaan in het verleden... Dan is TV3, denk ik, een heel mooi voorbeeld, met uh, Issa Meijer destijds nog. Uh -huh. uh, later is NOS Laat gekomen op de zender met uh, Charles Groenhuizen en Maartje van Wegen. Uh, maar ook individuele uh, programma's en uh, personen, zoals bijvoorbeeld een Paul de Leeuw, denk ik, die heeft heel veel baat gehad bij de ruimte die op Nederland 3 was voor vernieming. Ja, tegenwoordig is er ook voetbal en moderne series, televisieseries van het betere soort... Maar is dat een garantie voor de toekomst? Want uh, gaat Nederland 3 het nog lang maken? De 50 jaar halen? Nou, kijk, op dit moment is er uh, al reden, denk ik, om een, een mooi jubileum te vieren. En uh, we weten allemaal dat er voor de publieke omroep uh, dat er gesproken wordt over bezuinigingen, maar die gaan over de lange termijn. Uh, alleen hoe dat gaat uitpakken en hoe dat uh, op de verschillende netten gaat landen, daar is nog niks over afgesproken. Maar maak dat... u zich zorgen, meneer Lips, want uh, er wordt heel vaak genoemd. Of in ieder geval, komt Nederland 3 vaak voorbij als er gepraat wordt over die bezuinigingen. Die dat, dat net zou wel uh, weg kunnen. Hoor je? Ja. Nou, als het over de bezuinigingen gaat, dan gaat het over alle netten. En daar is verder nog niks over afgesproken. Daar is de Raad van Bestuur met de omroepvoorzitters nog over in gesprek. Mm. En in de komende weken zal daar denk ik wel meer duidelijk over worden. Dus maar u, liggen, u ligt daar niet wakker van, begrijp ik. Nou, de bezuinigingen, dat betreft in ieder geval de hele publieke omroep. En die zijn fors. Dat, bedoel, dat zal ik niet ontkennen. Goed. Wij wensen u een fijne verjaardag, meneer Lips. Dank u wel. En <laughs> wordt het gevierd? Uh, wij gaan er zeker een, uh, een gebakje voor aan laten drukken. Een gebakje? Ja. Is dat alles? Zeker. Nou ja, en voor de rest gaan we vooral door met hele mooie programma's maken. Goed, wij gaan het zien op Nederland 3. Meneer Lips, dank u wel. Oké. Okay. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Alle voorpagina's: aandacht voor de storing bij ING. Bij de een uitgebreider dan bij de ander. Ja, NRC Next heeft groot het ING-logo op de voorpagina. De leeuw kijkt alleen wat siper dan gewoonlijk. En er is een woordgap gemaakt van ING. Er zijn wat letters toegevoegd. Er staat misrekening. ING op het eind. AD en Telegraaf, koppen groot met paniek na storing bij ING. De Volkskrant schrijft in kleine letters over de onrust op Twitter... over de verkeerde saldo's. En volgens trouwwaande ING-klanten zich door de storing even op Cyprus. Een deltaplandementie moet tij keren. Op de voorpagina van de Volkskrant een groot verhaal. De Krant concentreert zich op het budget dat voor onderzoek is bestemd. 32,5 miljoen euro. De Krant citeert critici die zeggen dat een onderzoeksmafia... het probleem opblaast om extra geld te krijgen. Staatssecretaris van Rijnkent kritiek, maar zegt dat juist onderzoek nodig is om de omvang ook goed vast te stellen. Wijs ouderen op de risico's van reanimatie. Naar aanleiding van een nieuwe richtlijn van de beroepsverenigingen heeft Trouw een grafiekje gemaakt. En daarin is te zien hoeveel ouderen reanimatie overleven. En hoeveel daarvan ernstig blijvende schade aan... Overhouden. In het grafiekje zijn 100 poppetjes te zien. Daarvan zijn er slechts acht zwart die overleven een reanimatie. Maar van die acht is de helft weer rood ingekleurd. Zij houden ernstige schade over. Het bedrijfsleven dan is boos over de valse concurrentie door de bijklussende overheid, staat op de voorpagina van het FD. Want het heeft geïnventariseerd welke taken de overheid onlangs zelf weer is gaan doen. En daar zouden veel taken bij zitten die het bedrijfsleven eerder uitvoerde. Nou, zo dadelijk na het bulletinjournaal van 7 uur praten we bij over ING waren de problemen incident of toch niet. Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl powered by NVM voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Openhuizendag. Geachte heer Nijnatte van IT-bedrijf PVN. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Wij zijn Centraalbeheer Agmea zakelijk.